4 uur Marjan Kooi-kook met het NOS-journaal. In Argentinië kan president Fernandez de Kirchner... een derde termijn als president wel vergeten. Bij tussentijdse verkiezingen moest de Partij van Kirchner zetels inleveren. Daardoor zal het haar niet lukken om de grondwet te wijzigen. In Argentinië mag een president volgens de grondwet... maar twee Amsttermijnen doen. Vooral in de hoofdstad Buenos Aires liep de steun voor de president terug. De Partij van Kirchner houdt wel de meerderheid in het parlement.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 Het weer vanwege de komende storm geldt in het noorden en westen code oranje... en moet rekening worden gehouden met zware windstoten. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. In de ochtend neemt de wind toe tot stormkracht 9 of 10 aan zee. In de loop van de dag wordt het droger en smiddags is er ook wat zon... en dan wordt het 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's, Nacht van het Goede Leven. Ja, mooi hoorspel op herhaling weer vannacht. Een hoorspelversie van Die Verwandlung van Frans Kafka, geschreven in 1915. Gregor Samza, verkoper met een vlekkeloze staat van dienst, wordt op een dag wakker en komt erachter dat hij tijdens de nacht veranderd is in een mansgrote kever. Terwijl zijn familie moeite heeft gedaan de gedaanteverwisseling te accepteren, begint hij zichzelf af te vragen waaraan hij dit te danken heeft. Hij vermoedt dat hij ergens schuldig aan is, maar waaraan? Is het zijn moeizame relatie met zijn vader? Of is, het, of is hij toch niet de perfecte werk? Nou goed, Paul Vroon vertaalde de bewerking van NL Jozef Henke... en Jan Wechter regisseerde in 1969 dit mooie hoorspel voor de VPRO. Hier is de gedaanteverwisseling.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 Ja, ja, dank u moeder. Ik sta alle op. Maar haast je dan jongen. Maar Ketka, hij is al op. Je kan gaan spelen. Oh god, wat heb ik een inspannend beroep gekozen. Dag in dag uit op reis. Het spoorboekje uit je hoofd kennen. Slecht eten.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 Er, komt er nog wat van? Meneer Wens, Heb je de bel niet gehoord? Ga dan open doen. Ja, ik vlieg al. Goedendag. Ah, meneer de procuratiehouder. Wees welkom. <tie> Waaraan hebben we de eer te danken? Komt u binnen? Dank u. Lieve henel. <tie> Hadden ze geen jongste bediende kunnen sturen...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 Je moet meteen de dokter gaan halen Gregor is ziek Hoor je? Vlucht dan Hebt u Gregor's stem gehoord? Dat was de stem van een dier Anna Anna. Ja meneer Ga onmiddellijk de maken halen hoor je De slotenmaker Ben je nou nog niet weg Marquette Ik ren dan mama Ja meneer ik ga meteen halen Kom Anna dan gaan we samen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 Houd. Meneer de procuratiehouder, helpt u me even haar ergens neer te leggen. Ze is flauwgevallen. Dat heb ik niet gewild, ja, mama. Ja, dat, dat wil zeggen, in, in zwemgevallen. Ik, ik begrijp het, ja. M mevrouw is in zwemgevallen. Laten, laten we een kussen onder haar hoofd leggen. Zo. De julie. De julie. Misschien een beetje. O, de kolonje of, of liever... Vader. Oh. Vader. Ik...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 Stok. Waar is dat ding nou? Probeer niet dichterbij te komen. Probeer het niet. Vader, vader ik wilde alleen maar, alleen maar teruggaan. Wacht even. Eruit! In hemelsnaam, niet doen. Maak dat je wegkomt en vlug wat. Gregor kroop achter de deur. Eén kant van zijn lijf was opgericht.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 Maar Gregor lag in het schemerdonker. Door de spleet in de deur sijpelde het knipperende licht van de gaslamp in de huiskamer zijn donkere kamer binnen. Onze vader die in de hemel zijt, uw naam voor de geheiligde rijkomen. Leest u ons vandaag niet voor uit de krant? Nee, in de hemel. Nee. Geef ons heen hemel. Vandaag uit. niet. Liks. Vandaag niet. Maar. L laten we liever naar bed gaan. Wel rusten. Wel rusten, papa. Wel rusten, mama. Wel rust. En wat doe je dan nog? Ga toch slapen, maquetka. Ik kan hem toch op zijn minst een schoteltje melk op zijn kamer brengen. Hij heeft de hele dag nog niets gegeten. Muziek. Hmm.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 Ik heb het u al zo lang willen vragen om het te laten gaan. Ja, weet u, ik kan er niks aan doen, maar ik ben zo vreselijk bang van die. Ik sluit me elke avond op in mijn kamer uit angst dat hij mijn bed inglipt. glipt. U weet wel, waaraan ik denk, mevrouw. Ik meek u. Je kunt je koffers pakken, Anne. Niemand houdt je tegen. Oh, meneer, mevrouw, ik dank u hartelijk. Overigens ben ik u ontzettend dankbaar.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 houd weer strak uit wat gebeurt er rustig een beetje opzij zetten, dan heeft hij wat meer ruimte. Uh, eerst het kastje in het bureau wegschuiven. Ja, ja, dat zal beter zijn. Wilt u me even helpen, vader? Ik? Maar eerst ga ik het raam open doen. Het ruikt hier niet erg fris. Elke ochtend als ik hem voor zijn eten breng, moet ik eerst het raam open doen. Kom me nu even helpen, vader. Marketka, kom onmiddellijk hier. Hoor je me, Marketka? Ja, vader. Doe de deur dicht.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 Helemaal genezen. Er is zelfs geen enkel litteken meer van te zien. Alleen, alleen wat? Alleen kan hij zijn ene pootje nog steeds niet bewegen. Een pootje? Wat maakt dat nou uit? Herman, ja, het is toch mijn zoon? Onze zoon.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 Mama, wilt u naar Gregor toe, mama? Ja, dan ga ik open doen. Kom maar, mama. Maar u kunt hem niet zien. Gregor. Gregor. Mama, hij laat zich toch niet zien...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 Zwaar, ze nemen me alles af waar ik haar gehecht ben. Ja, ja. Oh, oh. Ze hebben de kast doorheen gehaald. De buurzaag ja, mijn ja. andere gereedschap. Meer links nog. Nee, nee, nee. Nu verschuiven ze mijn bureau waar ik mijn huiswerk aan maakte toen ik op de handelsschool zat. En daarvoor op de Mulo. En zelfs al op de lagere school. Nee, ik wil het niet. Gregor kwam woedend uit zijn schuilplaats tevoorschijn. Hij veranderde viermaal van richting, niet wetend wat te doen.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 Word wakker. Word ja. nou wakker. Je moet morgen vroeg om zes uur opstaan. Kom nou, vader. Wat? Waarom zit je nog zo laat te naaien? Mama, wil je dat ik u help met het ondergoed dat morgen vroeg klaar moet zijn? Nee, nee, schat, maak jij je huiswerk nog maar. Ik kom er heus wel mee klaar. Maar jij moet nog een heleboel liggen. Ja. Of wil je liever je hele leven verkoopster blijven? En de sieraden zijn er de man. Ah, we hebben ze niet eens gedragen en vader. Wat heb je al nou die versierseltjes? Konden we tenminste maar verhuizen. Dit is te groot voor ons hier. We kunnen ons deze luxe niet permitteren. Dat moeten we met hem daar. Ik ga liever naar bed Herman. Het uh, rot leven. Wat een zorg op een oude dag. Hou je vast, vader. Doe zijn deur dicht, Marketke, zodat hij kan slapen. Ja, vader. Maar Gregor slaapt de laatste tijd niet veel. Hij doet niets anders dan over de muur en het plafond kruipen. Wel trust, papa. Wel trust, mama. Ik ga nog wat leren. Wel trust, Wel trust. Ja, dat ik het zo slecht doe dat mijn het nodig kind, is Ik kind er was haast bij en je hebt al zoveel andere zorgen. Jullie, maar ik begrijp niet waarom je haar niet laat begaan. Jullie hebben trouwens onder elkaar afgesproken... dat zij krenken in de kamer zo opzoeken. Ja, ik ja, begrijp ik werkelijk niet, niet waarom wekijken. jullie zoveel lawaai maken. Het te lang genoeg, maanden, Eindelijk is er een langen. beetje orde in mijn kamer gebracht. Ja, de andere kant, begrijp ik niet... Waarom Want jij, mijn beste marketka, hebt me de laatste tijd ja, vaak vergeten. De tijd toe, waarom word je dan kwaad als mama het niet meer aan kon zien? Zeker. Maar, Mama heeft mijn kamer grondig schoongemaakt. En ja, ze zelf had kunnen bedenken dat ik niet tegen vocht kon, heeft ze, ze verscheidene emmers water daarvoor gebruikt. Ik, ben, ik wil niet dat iemand anders mij ja. wil. Herman, geloof ik je dat het jou is? Af, ik van, maar, maar, van, maar, maar, heb veel zin om je daarvoor te straffen. Ja, zeg maar niks, ik naar jullie stompzinnige Waarom doe ze de deur niet dicht? En besparen mij de moeite bij dat pijnlijke schouwspel aanwezig te zijn en naar die scènes te luisteren?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 Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Nou, we hopen dat de thee u zal smaken. Marketka geeft de heren vast wat aardappelen. Ja, en, en hier is het vlees. Neemt de me niet kwalijk, als u mij toestaat, wil ik even proeven of het vlees mals genoeg is. Hm. Ja. Laten we aan tafel gaan, vrienden. Ja, dat Ja, Ja, ik een beetje zout alstublieft? Oei, dat is nog te komen. Ik zou ook wel willen eten, maar het is er niet bij. De huurders vreten zich vol en mij laten ze van de honger kreperen. Wie speelt daar? De juffrouw, ongetwijfeld. Ja, ja, beslist. Sturt herspel u niet, heren. Zo ja, dan zal ik haar gelast opmiddellijk op te houden. Nee, nee, nee, in tegendeel... Kan de juffrouw hier niet komen spelen? In de kamer? Dat zou zeer aangenaam zijn. En ja. we zouden ons veel prettiger voelen. Ja, ja, ja. Zoals u wenst. Marketka, Moeder. Wat is er, vader? Wat is er, vader? Neem je partituur en standaard maar mee. Onze goede huurders zouden Marketka graag viool horen spelen. Oh, schiet op, Marketka! Ja. Ja. Als de heer huurders het willen. Laat haar het op haar gemak doen, mevrouw. We hebben geen haast. Als u wilt, juffrouw, zullen wij u helpen. Dank u wel, heren.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 wel het jullie? Niet de echte moeite waard. Niet waar, jongens? Ah, heren kostgangers. Schamen jullie niet om zo openlijk met jullie ontevredenheid te koop te lopen? Mijn god. Wat speelt Marketka prachtig. Ze moet Ik nog zou oefenen. Moeten Veel varten. oefenen. Daar aan de rok trekken.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 Ik zal in de armen klauteren en er in de grenzen duizen. Zo'n spel doet je de haren te bergen reizen. <tie> Meneer Samsa, kijk daar eens, vrienden. Zien jullie dat? Dat, dat, is, dat is een vreemd wezen. Wat is dat, heren?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 Alleen de kussen toch, nog, dan ben ik klaar. Ik verzoek u, heren, onverwijld naar uw kamer terug te gaan. Ja, neem me niet kwalijk, meneer Samson. Toe, u meent het te dat ik vanwege de schandelijke toestand... hier in uw woning en in uw gezin heerst onmiddellijk te huur opzeg. Ik betaal natuurlijk geen cent voor de dagen dat ik hier doorgebracht. heb gebracht. ik zal er nog eens over nadenken... of ik geen gerechtelijke vordering tegen u moet instellen. Ja, ja, ja, wij zetten onze kamers ook op. Ja.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 Goed dan. Uh, uh, Mensen? Mensen, kom eens kijken. Hij is gekrepeerd. Hartstikke dood. Is hij is dood? Dat Goed. zou ik denken. Ah, Goddank. Hij gaat kijk eens hoe mager Hij is. Hij heeft al in tijden niets gegeten. Hij gaat alles wat Hij het niet was. Maar kakka.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 Maakt u zich maar geen zorgen over het schoonmaken van die kamer. Dat is al gebeurd. Ik heb hem Zou helemaal... Zou u ons niet een beetje willen ontzien? Nee, ik wilde alleen maar... Nou, goed. Ik heb haast. Salut. Vanavond nog ontsla ik haar. Zal ik de raam een stukje open doen? Dan komt er wat frisse lucht binnen.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 En hun dromen en hun nieuwe goede plannen leken bevestigd te worden, toen Marketka die bij het raam stond, haar jonge lichaam vol van maagdelijke frisheid, begon uit te rekken. Dat was mooi, hè? Gedaanteverwisseling. Naar het prachtige verhaal van uh, Frans Kafka. Dit was dus uh, gemaakt door de VP voor de VPRO... Uh, door regisseur Jan Wechter in 1969. In uh, de hoofdrollen. Uh, de stem uh, van, was van Paul van der Lek. De moeder was Eva Jansen. Kregor uh, was de stem van jo Jaap Hoogstraten, Vader was Frans Sommers. Uh, Marquette was Corrie van der Linden. Anne was Tine Medema.